12 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, explosie bij VN-waarnemers in Syrië. 13 arrestaties bij invallen in de regio Eindhoven. En de Italiaanse voetbalbond begint een onderzoek naar omkoping. Vanmiddag buien met in het zuiden en oosten kans op onweer. 15 graden is het langs de noordkust, zo'n 20 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het nog wat warmer, plaatselijk kan het dan 25 graden worden. Later op de dag wordt de warme lucht door zware buien verdreven. Vanaf vrijdag is het droger, zonniger, maar ook frisser. In het zuiden van Syrië is een convooi van militaire voertuigen getroffen door een explosie. De Syrische staatstelevisie meldt dat zes militairen gewond zijn geraakt. De militairen begeleiden acht waarnemers van de VN, onder wie het Noorse hoofd van de waarnemersmissie. De waarnemers bleven bij de aanslag ongedeerd. Het is nog onbekend wie er achter de aanslag zit. De Syrische opstandelingen hebben gedreigd met de hervatting van aanslagen... omdat de regering zich niet aan de wapenstilstand houdt. Bij een onderzoek naar handel in verschillende soorten harddrugs zijn in Eindhoven en Veldhoven vanochtend 13 mensen gearresteerd. De politie deed op verschillende plaatsen invallen... onder meer in het stadsdeel Gestel in Eindhoven... waar ook Joris van de Kerkhof was. Huizen gebouwd eind jaren 50... Veel groen, veel bomen, kleine tuintjes voor, kleine tuintjes achter. En twee, dames die voor een, uh, en twee dames die in een voortuintje met elkaar aan het praten zijn. Koffie en gebak moeten hebben. eigenlijk. Koffie en gebak? Ja. Het voortuintje staat ook een bord. Cameratoezicht. 24 uur. Die zie je niet? Die heet je niet. Nee. <lacht> een bordje met 24 uur camera. Dat ja, is onzichtbaar. Dat ja. is binnen. Is het zo'n gevaarlijke buurt dan? Nee, ik val best mee. Het is hier best wel rustig altijd. Ja. Ik hoort hier eigenlijk bijna nooit niks. Nee, alleen vanochtend even. Ja, ik dacht eerst... Uh, ik zat binnen en ik hoor een knal. Ik zeg tegen mijn zoon, dat lekt wel een vliegtuig. Ja. Eervaar zo'n uh, vliegtuig, weet je wel. Dat is een bal... Uh, Barricade ja. ging. Oh, door de geluidsbarrière, ja, ja. Het, is, het ging qua reek weg, want het moest gaan werken. Mooie buurt. Ja. Ja, best wel rustig. Ja. Hoe heet uw hond? Noeska. Wat ja. voor ja. soort is dat? Engelse bulder. Nou, hij heeft een collega hier. Dat is een, uh, een Duitse herder. En die heeft geholpen met de politie. Aras ja. Ja. krijgt een, uh, een ijzeren staafje uh, voor bewezen diensten. Nou, dat is handig. Ja. En wat zijn die diensten die hij die bewezen heeft uh, deze ochtend? Nou, deze speurhond heeft ons uh, geholpen deze ochtend. Uh, uh, we lopen nu langs een panden waar wij uh, deze ochtend uh, invallen hebben gedaan... Uh, invallen in een, uh, in een drugsactie. Uh, een onderzoek naar een groepering die zich bezighoudt met, uh, met de handel in haar drugs. En deze hond heeft in een van de woningen uh, gezocht. En hij ruikt dat. Het is gewoon zo'n drugshond. Ja, het is uh, zo'n drugshond. Ja. Goed, jullie zijn naar binnen gegaan. Het is niet dat je dan aanbelt en zegt: uh, Goedemorgen, uh, wij zijn van de politie. Dat ziet u al. Uh...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 dat ga ik Daar eh, zich... kom ik helemaal naar eind over. Ja, ja uh, ze worden verdacht van de handel in, uh, in harddrugs. Uh, morgen, in welke wijk zijn jullie dan? <coughs> <laughs> well, als we dat al zouden weten en als er al een actie gepland zou staan... zou ik u dat zeker niet vertellen, omdat we vooral niet willen dat de mensen zelf het weten. <hazpper apcelikose reflections> een recordbedrag voor een schilderij van Mark Rothko. Op een veiling in New York wisselde het voor zo'n 60 miljoen euro van eigenaar. Niet eerder werd op een veiling zoveel geld betaald voor een kunstwerk. In Nederlandse musea zijn maar twee Rothko's te vinden. In het Stedelijk, in Amsterdam en in Boijmans van Beuningen in Rotterdam. directeur van Boijmans is Charles Ex. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Ex, verrast dat zo'n schilderij van Rothko zoveel oplevert? 60 miljoen euro? Uh, nou, eerlijk gezegd niet. Uh, het is een, uh, een heel bijzonder uh, kunstenaar en het aantal Rothko's is beperkt... En je ziet al jaren dat, het, uh, dat de prijs van Rotko, dat hij als er weer een keer een werk wordt geveild, dat hij toeneemt. Ja, in 2007 hadden we ook al White Center van hem, hè? dat was ook al een record. Ja, ja. en, en ja. Het, uh, het gaat steeds verder. Ja, nu is het uh, Orange, Red, Yellow uit 1961. Is dat ook meteen zijn bekendste werk? Um, nee, want uh, hij heeft in die periode heeft hij uh, uh, in serie met dit soort van gekleurde werken heeft hij gewerkt. Het werk in het Boymans is een jaar uh, ouder, 1960. En dat heet Grijs en Oranje op Kostanje Bruin, nummer 8. En je merkt dat hij eigenlijk steeds uh, ja, doornummert. Ik denk wel dat dit uh, in de serie een vrij kleurrijk werk is. Zij ja. dus maakt ook veel donkergetinte schilderijen... met donkerrood en donkerbruin. En uh, het, uh, het werk dat u is geveild, dat is echt maar een tamelijk vrolijke in het stijl. Wat, dat... wat is zijn kracht, uh, als u dat eens kort zou moeten zeggen? Um, Iemand die op een hele mystieke manier schildert. Je ziet niet zijn handschrift. Je ziet dus niet grote, dikke kwasten die in de verf zijn gedoopt... en die op het doek zijn geland. Mm -hmm. Maar hij maakt eigenlijk grote openingen in een iets wat onbekend is. Een groot kleurvlak waar, als je je op concentreert... bijna een soort van Fata Morgana-achtig gevoel uit ontstaat. Een kenner hier op de redactie zei... je wordt bijna het schilderij ingezogen als je ervoor staat. Absoluut. En dat is een hele mooie omschrijving. En dat uh, is een groot talent van hem. Dat heeft hij helemaal zelf... Ontwikkeld, eh, tegen de stijl van zijn tijdgenoten in. Hij werd door mensen als Pollock en dergelijke uit zijn eh, periode... die heel bekend waren, werd hij eigenlijk verguist... omdat hij op een gegeven moment deze kant op ging. En je ziet zo'n eigenwijze kunstenaar... waar in het begin niemand iets om geeft... blijkt ineens de grootste prijzen van de wereld op te brengen. Ja. Uh, 60 miljoen euro nu voor, voor één schilderij. Dus dat zo wordt, uh, wordt het dan verleidelijk om, uh, om ook het schilderij... wat, uh, wat in Booymans hangt uh, te koop te zetten? We zijn juist ontzettend blij <laughs> dat we zoiets bijzonders hebben. En we zouden natuurlijk ook wel gek zijn om de dingen die zo belangrijk zijn. En dat gaat niet alleen over prijs, maar wel over wat een keer is gekocht met goede smaak in Rotterdam. Uh, om om zulk erfgoed om dat te gaan verkwanselen. Okay. U laat het gewoon lekker hangen daar. Nou Charles X, dank u wel voor de, voor de uitleg. Graag. Dit is het NOS Het Met Meegens. In Griekenland, daar praat de leider van de radicaal-linkse partij Syriza... over een coalitie met twee traditionele partijen... socialistische PASOK en de conservatieve Nieuwe Democratie. De kans dat Syriza erin slaagt een coalitie te vormen is klein. PASOK en Nieuwe Democratie gaven in maart steun aan het akkoord... met de Europese Unie en het IMF. Daar is Syriza juist fel op tegen. Syriza-leider Tsipras wil de afspraken met de EU en het IMF opzeggen. Tsipras heeft tot morgen de tijd om een coalitie te vormen. Als dat niet lukt, dan lijken nieuwe verkiezingen in Griekenland onvermijdelijk. In Maleisië zijn vier mensen opgepakt... die verdacht worden van de ontvoering van de twaalfjarige Nayanti uit Son en Breugel. Het zijn een vrouw en drie mannen. Naar een vijfde verdachte is de politie in Maleisië nog op zoek. Correspondent Michel Maas. Bij die aanhoudingen hebben ze een geldbedrag van ongeveer 25.000 euro gevonden... Ze hebben ook laptops en mobiele telefoons in beslag genomen. En die telefoons die waren volgens de politie gebruikt bij de onderhandelingen over het losgeld. Een Nederlands jongen werd eind april bij een school in Kuala Lumpur in een auto getrokken. Na een kleine week werd hij weer ongedeerd vrijgelaten. Het nieuwe Nationaal Defensiemuseum in Schoesterberg gaat 160 miljoen euro kosten, meldt aannemer Heijmans. Het grootste deel van het geld is voor nieuwbouw en voor renovatie van een aantal bestaande gebouwen op de voormalige vliegbasis Soesterberg. In het museum worden de collecties samengebracht van het Legermuseum, zit nu nog in Delft, en het Militaire Luchtvaartmuseum Soesterberg. Op het grote buitenterrein komen exposities en er is ruimte voor evenementen. Dit najaar wordt begonnen met de bouw en de oplevering is voorzien voor eind 2014. Sport. De Italiaanse Voetbalbond is een groot onderzoek begonnen naar omkoping. 22 clubs worden betrokken bij dat onderzoek. 61 spelers, coaches en officials hebben te horen gekregen dat ze vragen moeten beantwoorden. Namen zijn er niet bekendgemaakt. Het onderzoek dat volgt op een strafrechtelijk onderzoek dat al maanden aan de gang is. Kenner van het Italiaanse Voetbal is Emiel Schelvis. Uh, nu aan de lijn. Emiel, kan dit onderzoek behoorlijke gevolgen hebben? Ik wil je eerst heel even corrigeren. Uh, zojuist.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 Het gaat om 23 clubs. Um, drie Serie A-clubs. Er is zojuist gedegradeerd, dat is Novara, vlakbij Milaan. Mm -hmm. Maar ook Siena en Atalanta. Maar ook grote namen als Sandoria en de club Monza. En waarom noem ik die club? Omdat uh, een van de clubeigenaren daarvan is uh, Clarence Seedorf. Met andere woorden, um, ja, dit is uh, nu een olievlek. En dat gaat zich ongetwijfeld verder uitbreiden. Ja, een onderzoek naar omkoping. Kun je eens uitleggen hoe dat in zijn werk uh, is gegaan? Nou, het is begonnen allemaal bij een wedstrijd vorig jaar, 15 mei 2011... bij de wedstrijd Bari tegen Letje. En uh, nu kan je eigenlijk uh, voor alle luisteraars die dat leuk vinden... om een uh, denken verstand van voetballer te hebben... en denken te weten of iemand nou expres in het doel schiet of niet... zou ik zeggen, kijk hem nog eens naar die goal van Andrea Marcello. Ja. Nou, het is inderdaad bekondigd voor woorden. Hij zit er nog wel niet keihard in. Maar goed, uh, hij deed het zo onbenullig. Uh, dus uh, dat betekende dat... Uh, zijn club, die al gedegradeerd was, Bari, uiteindelijk dus verloren van Letje. Dat was dus een, uh, een Zuidoostelijke uh, derby in Italië. Bari tegen Letje. Uh, en door die 0-2 bleef Letje wel in de serie A. Ja. Nou, als je in de serie A blijft, dan levert dat A meer televisiegelden. Maar B, ook voor alle spelers hogere salarissen. Uh, maar vooral ook veel meer status voor de clubeigenaar. Dat is uh, van uh, levensbelang, zo wordt dat ingeschat. Dus met andere voorbeelden, er wordt nog wel eens gedacht van laten we het geluk een handje helpen. Hmm. Uh, en in ieder geval het uh, toeval uitsluiten, dat is, zo heet dat heel vaak op het Italiaans, ze willen het toeval uitsluiten. En dan uh, ja, gebeuren dat soort dingen, maar goed, er zijn gelukkig in Italië ook heel veel mensen die gewoon wel eerlijk door het leven stappen. En die daar dan toch een onderzoek naar gaan starten. En dat heeft uiteindelijk tot dit weer geleid. Ja, wantrouwen bij, bij justitie, ook de voetbalbond. En, en onder de voetbalfans Emiel? Ja, die worden er natuurlijk, uh, zachtjes gezegd, uh, worden die daar een klein beetje uh, moe van. Uh, Eufemistisch gezegd eigenlijk, moet ik, uh, moet, ik, moet ik melden, want het is natuurlijk het zoveelste. Uh, het Italiaanse voetbal is uh, uh, nooit wakker gelegen van een schandaaltje meer of minder. En ze wijzen ook naar het buitenland, want daar gebeuren dat soort dingen ook. Alleen in Italië zijn ze natuurlijk nog maar net, uh, de kruidampen zijn nog maar net opgedroogd van het grote schandaal dat zich rond. Uh, uh, meneer Modi in 2006 heeft afgespeeld. Het is, is juist uh, een paar dagen geleden... dat Juventus de titel heeft gepakt. Voor het eerst is het sinds 2003. En de titels van 2005 en 2006 natuurlijk waren afgenomen. Omdat uh, door het toedoen van Luciano Modi, de toenmalige directeur van Juve... Uh, ja, diverse manipulaties uh, aan het licht waren gekomen. Uh, met betrekking tot scheidsrechters. Hij zorgde ervoor ja. dat hij precies kon, uh, kon uitrekenen... welke scheidsrechter die bij welke wedstrijd wilden hebben. En toch vooral dan ook verzekerd zou zijn... dat die man de goede beslissingen voor zijn ploeg gaan nemen. En nu weer verhalen over omkoping en andere malversaties. Dankjewel ja. voor de uitleg, Emiel Schelvis. Ja, weet je wat trouwens, tot slot. Uh, heel kort. Voor alle, voetballief, voor alle voetballiefhebbers, uh, even een klein historisch besef... na 2006, aansluiten. toen heel Italië in brand stond werd Italië wel wereldkampioen. Dus we moeten op het EK toch weer opletten op ze. Uitkijken volgende maand. Emiel Schelvis, <laughs> dankjewel. Oké. Okay. Naar de AWB nu, René Passet met verkeersinformatie. René. Ja, een korte file op de A16-doorraad van Breda naar Antwerpen. Er was een ongeluk bij knooppunt Galder. Maar de weg is zojuist vrijgegeven. Er zaten nog wel twee kilometer file. Dank Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Explosie bij VN-waarnemers in Syrië. Aantal Syrische militairen is gewond geraakt. 13 arrestaties bij invallen in de regio Eindhoven. Politie is op zoek naar harddrugs. En de Italiaanse Voetbalbond begint een onderzoek naar omkoping. We hoorden er alles over.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij lunch. Naar wie of welk programma gaat de nip of schrijf dit jaar? De prijs voor het beste televisieprogramma. Vorig jaar was het De Wereld Draait Door. In het mediaforum nemen we alvast een voorschotje... met communisten Melou van Hintem en Jan Kuitenbouwer. Ons forumlid Marianne Zwagerman wist het afgelopen maandag helemaal zeker... de Telegraaf, ofwel WNL, zou achter de omroepkiezer zitten. De gok dat het de Telegraaf Mediagroep is lijkt mij een hele goeie. Maar ik denk dat degene die het initiatief heeft genomen voor dit onderzoek... wil aantonen dat er dus helemaal geen enkele relatie is tussen de programma's die de omroepen maken... en dat waar ze eigenlijk voor opgericht zijn. Dat was dus waarschijnlijk niet het geval. Het bleek ook niet de Telegraaf of WNL te zijn, maar de Caro. Zometeen meer daarover. Verder wordt de Nationale Nieuwsquiz vandaag gespeeld door Hans Veldsma... bestuurskundestudent. De hoogste score waar hij overheen moet gaan is 66, 64 punten op dit moment. Als u een keer mee wilt doen aan de quiz, dat kan natuurlijk. Mail dan uw naam en nummer naar nationale nationalenieuwskiz.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. De inkt van het contract is nou net droog. Weekblad Nieuwe Revue heeft een nieuwe hoofdredacteur. Hij heet Erik Nomen en we hebben hem aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het is een hele goede middag voor mij. Ja, is het uh, financieel of gewoon dat je een hele leuke baan gaat doen? Ja, dat laatste vooral. Het is een, uh, uh, al is samen maar best een sympathieke werkgever hoor. Maar <coughs> nee, het is een jeugddroom of in ieder geval een jongensdroom die, al, die eindelijk, uh, eindelijk uh, uitkomt. Ik heb uh, in 2000, 2004, als ik redacteur bij Nieuwe Revue, heb ik heel vaak geroepen, volgens mij moet het anders. En uh, nu, uh, acht jaar later, uh, krijg ik de kans. Ja, en wat ga je dan gelijk veranderen? Nou ja, gelijk ga je natuurlijk niets veranderen. Uh, uh, dat nou, niet gelijk ik... diplomatiek gaan klinken, hè? Nee, maar ik ben gewoon heel diplomatiek geknaald voor, onderschat het niet. Uh, ik denk dat uh, revue wat noodzakelijker moet worden. Dat uh, mensen, als ze voor het schap staan, het gevoel hebben van... nou kijk, dit blad moet ik meenemen, want hier heb ik ook echt wat aan. En dat kan op allerlei niveaus. Dat kunnen sociale reportages zijn, die ik nu nog wel eens keer mis... over gebieden uh, in Nederland... Uh, waar de gemiddelde lezer natuurlijk niet zo eens in die rondloopt, maar waar wij dan wel een verslaggever hebben. Maar het kan ook betekenen van, uh, en nog helderder, uh, welk, naar welke films moet ik, naar welke concerten moet ik, of juist uh, in welke straat, in uh, welke stad dan ook, moet ik vooral niet gaan lopen. Die lifestyle kant er ook nog bij. Nee, niet per se alleen maar lifestyle, want lifestyle, zijn er zijn al 20.000 andere bladen voor. Ik denk dat het Nieuwe Revue gewoon een heel heldere missie heeft qua nieuws. Wij brengen gewoon nieuws en daar brengen wij een, een, een misschien soms zeker als die trant, maar in ieder geval altijd een, een, een heldere, heldere blik op. En dat er af en toe wat live voorkomt. Kijk, uh, wat ik bijvoorbeeld niet zou willen is een heel groot stuk over Twitterconcerten, wat dan zo'n minuscule hypeje is voor 300 mensen die inderdaad uh, twitteren. Ik denk dat als je iets wilt hebben over lifestyle, dan moet het voor iedereen interessant zijn en dan moeten we daar gewoon... Uh, ja, dat, dat moet gewoon iets zeggen over de, ja. de tijd geven. En in de tijd toen jij daar als redacteur werkte, werden er toen ook zoveel hoofdredacteuren doorheen gehaald? Want in de afgelopen zes jaar zijn er geloof ik vijf nieuwe hoofdredacteuren geweest. Ja, het is, het is alsof er aan de voordeur bij Nieuwe Revue een draaideur staat, die heel goed geolied is. Nou, pas maar op. Uh, nou, ik maak me daar niet zo zorgen om hoor, want... Uh, uh, sowieso natuurlijk goed contact gehad met, uh, met de redactie voordat uh, deze beslissing is genomen en de uitgevers dus we hebben allemaal wel het gevoel van, nou, we weten welke kant we op gaan. Uh, en het was volgens mij wij... ook een redactielid van Nieuwe Revue die alvast uh, uh, had, gezet, had gezegd dat jij de nieuwe hoofdredacteur ging worden. Nou, uh, via Twitter. Mij... Ja, volgens mij was dat Jan Dijkgraaf uh, die, dat, uh, die dat gedaan had. En okay. die zei niet mijn naam erbij, maar die eindigde wel met een hashtag Nomen est omen. Goed. En ja, bij, als je Erik Nomen heet, dan is... In ieder geval voor mij was de hint heel erg duidelijk. Maar dat was al, al geloof ik, twee weken geleden of anderhalve week geleden gelekt. Maar toen was er nog helemaal niks concreet. En uh, pas vanmiddag heb ik samen met, uh, met de uitgever een, een contract uh, getekend. Nee, dus... Ik vind het wel juist, grappig dat echt. ik uh, zat vanochtend even op jouw LinkedIn-profiel te kijken. En daar stond om tien uur al op dat je de nieuwe hoofdredacteur van de nieuwe revue was. Nou ja, dat was, Toen had je contract was... nog niet eens getekend. Nee, maar toen waren we er wel aan alle kanten ja, uit over het aantal FCA's en zo. Ik bedoel, dat moet je ook niet lullen gaan doen. Uh, als jij een goede journalist bent door op LinkedIn de hele, de hele dag te checken... of ik dan wel of niet al hoofdredacteur ben geworden, heb je hier bij de primeur. Ja, ik had niet uh, er een dagtaak aan, dat moet ik eerlijk toegeven. Snap ik, snap ik. Nu nog bij BNN als eindredacteur van Spuiten en Slikken. Wanneer is de definitieve overstap? Nou, de definitieve overstap is uh, volgende week dinsdag. Ik heb uh, afgelopen zondag, was de laatste aflevering van Spuiten en Slikken... En uh, nu een, een rustig weekje in Parijs. En uh, dan uh, ga ik uh, dinsdag vol, uh, vol vuur aan de slag. Succes ermee. En uh, ja, geniet nog wel. van Parijs dan. En, en, en ga het blad kopen. Het wordt steeds beter, heb ik gehoord. Ja, dat, dat schijnt met zo'n nieuwe hoofdredacteur. Ja, <laughs> Erik dus nieuwe hoofdredacteur van De Nieuwe revue. Ook in China gaan ze kennis maken met het succesvolle programma The Voice. In de loop van dit jaar krijgen de Chinezen... hun eigen versie op televisie voorgeschoteld. Talpa, het productiebedrijf van bedenker John de Mol... heeft de formule verkocht aan een Chinese tv-zender. En dat station Zhejiang TV heeft een bereik van zo'n 300 miljoen kijkers. The Voice is een groot succesnummer voor Talpa. De formule is al aan 45 zenders over de hele wereld verkocht... en is in ongeveer 140 landen te zien. In Burundi is een radiojournalist die in november vorig jaar werd gearresteerd... veroordeeld tot levenslang. De reden voor die veroordeling is een interview... dat de journalist heeft afgenomen met een vermeende rebellenleider... die zich volgens de Burundese aanklager schuldig zou hebben gemaakt aan terrorisme. De journalist weigert schuld te bekennen, want hij is het niet eens met de vonnis. Zijn advocaat zegt dat de rechters vooringenomen zijn... en heeft al eerder protest aangetekend tegen de uitspraak. De Rijdende Rechter was gisteravond het best bekeken televisieprogramma. Bijna 2 miljoen mensen stemden af op het ncrv programma en keken hoe Rijdende Rechter Frank Visser een probleem oploste... tussen twee buren over een schuur. U wilt dat de schuur weg wordt gehaald? Nee, nee, nee. tussen de schuur en de bomen, zeg maar, langs, de, langs de sloot. Daar is gewoon ruimte zat. Is toen ook de sprake geweest dat het om een auto zou gaan? Is toen sprake geweest dat het om auto's auto zou gaan? Dat oh, ja? is niet waar. Volgens dus, hebben wij bij ons niet je liefdijk knap maken. Ja, dat ligt ik het uit, nee, dat ligt dat je barst. Ja, dat vertel je oh, tegen oh, iedereen, oh. behalve tegen ons. Tjah. Die wist de rijdende rechter. Gisteravond was trouwens de allerbest bekeken aflevering ooit in de 17 jaar dat het programma uitzendt. Het tonen van foto's in de media van verdachten leidt tot strafvermindering. Dat schrijven de Telegraaf en het Algemeen Dagblad vandaag. Kranten baseren zich op een vonnis van de rechter in Rotterdam... tegen zes hooligans van Feyenoord. De rechter strafte lager omdat de hooligans in hun privacy zijn aangetast... omdat hun foto's op televisie werden vertoond. Advocaat Frank van Ardenne laat in de Telegraaf weten... dat die uitspraak consequenties kan hebben... voor de berechting van de twee Haagse overvallers op een juwelier... waar vorige week zoveel om te doen was. Toen besloot de politie Haaglanden om de foto's en de namen van de overvallers... overal te tonen in de media. Naast begrip was daar toch ook de nodige kritiek op. Nederland wordt het eerste land in Europa dat officieel bij wet de netneutraliteit vastlegt. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe telecomwet. Het betekent dat diensten als WhatsApp of Skype niet zomaar mogen worden geblokkeerd door telecombedrijven. En ook mag er niet zomaar geld voor worden gevraagd. Vorig jaar was er veel protest en ophef over plannen van telecombedrijven om wel geld te gaan vragen voor Skype en WhatsApp. In de nieuwe telecomwet hebben dit soort plannen dus geen schijn van kans meer. De publieke omroep blijft zich zorgen maken. Met de val van het kabinet staan de plannen van al die fusies op lossere schroeven. Aan de telefoon Henk Hagort, voorzitter van de raad van bestuur van de publieke omroep. Goedemiddag. Goedemiddag. Uw uh, Streven, Tweede Kamer, moet snel licht geven voor die omroepfusies. Ja, want die staan niet op losse schroeven als dan Hilversum ligt. Uh, Hilversum is heel in, eensgezind als het gaat om het hervormen van het bestel. Uh, maar er is wel tijdig wetgeving nodig om dat mogelijk te maken. Maar er is nog wel voordat het kabinet viel natuurlijk een debat over geweest... En daaruit bleek toch dat de bezuinigingen gewoon door moeten gaan zoals ze nu zijn ingezet? Ja, maar wij willen graag bezuinigen op de goede dingen. En uh, door minder omroepen kunnen wij bezuinigen op uh, minder gebouwen, minder directeuren, et cetera. En kunnen we de programma's en dus ook het publiek ontzien... Maar dan moeten die fusies wel mogelijk worden. Wij willen dat graag uh, en daar is tijdig wetgeving uh, voor uh, nodig. En wij hebben de Kamer gevraagd, uh, er is ook altijd brede steun in de Kamer geweest... om, uh, om nu dat wetgevingstraject niet te vertragen. Op welke termijn zou dan die beslissing moeten vallen wat u betreft? Nou, het wetsvoorstel uh, moet dan voor de zomer naar de Raad van State... en dan kan het na de zomer door de nieuwe Kamer behandeld worden. Maar dat tempo hebben we wel nodig. Zou er toch ook bij de omroepen misschien nog een gedachte zijn van wellicht is er een mogelijkheid om onder die fusies uit te komen? Nee, uh, omdat wij in Hilversen met elkaar echt vinden, vinden we al langer... dat het met minder omroepen uh, ook op een, uh, op een goede manier kan. En dat we op die manier ook de bezuinigingen uh, uh, zeg maar, zo kunnen laten landen... dat de kijker er zo weinig mogelijk voor merkt of de luisteraar. Hm. Nou, de afgelopen dagen was er, uh, we hebben we er in lunch ook uitgebreid de aandacht aan besteed. En zometeen hebben we het er nog even over in het mediaforum, die omroepkiezer.nl. Ja. Ik neem aan dat u hem zelf ook even heeft ingevuld... Uh, ja. ja, dat dacht ik al. Dan moet je 20 vragen beantwoorden. En dan kom je uit bij welke omroep het meest bij jou zou passen. Nou, meneer ja, goed, ik ben erg benieuwd waar u op uitkwam. Ja, dan zou je uh, denken de NCV of de EO, maar die kwam uit bij WNL. Nou, wat een toeval. Ik ken ja. namelijk niemand anders die daar niet bij <laughs> Volgens mij komt niet iedereen. De karo. Niet bij de KRO. Nee, maar het opvallend is natuurlijk dat heel veel mensen... inderdaad bij WNL en bij Max ook, heb ik gehoord, uitkwamen. Uh, er was natuurlijk de vraag, wie zit achter? En dat blijkt dus de KRO te zijn die, uh, die deze omroepkiezer heeft opgezet. Bent u blij met zo'n actie? Is het een goede, goede manier om aandacht te vestigen op de publieke omroep? Nou, uh, kijk, wat ik uh, mooi vond aan de advertentie... is dat je kunt zien dat het één publieke omroep is... met verschillende omroepverenigingen. Uh, en uh, dat het verder de start is van een KRO-actie. Dat is ludiek, maar is verder aan de KRO... Ja, het vragen ze of ze er veel aan hebben als iedereen op BNL en, op, uh, en bijvoorbeeld op Max uitkomt. Nou, dat zou dan een goede vraag aan ze zijn. Ja, ja nou We hebben Koen is al eerder geweest op, uh, op Radio 1. En het is inderdaad de aftrap van een, uh, een manier om nieuwe leden te werven. Maar ja. goed, op die manier blijven de publieke omroepen zich wel profileren in ieder geval. Nou ja, we laten uh, zien dat we dicht bij de burger staan en graag ook uh, een afspiegeling van Nederland willen zijn. Dat is wel, wel het mooie aan de advertentie. En dan kom je soms tot verrassende ontdekkingen over wat je zelf uh, mooi vindt op de televisie. Ja, dus u gaat voortaan alle programma's van MNL kijken? Ik kijk naar programma's van alle omroepen. Ja, wat een goed politiek correct antwoord. Dank u ja, ja. wel. Dank u wel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Door de forse bezuinigingen verdwijnt de wereldomroep in haar huidige vorm. En daarom laten we heel deze week fragmenten horen uit de geschiedenis van de wereldomroep. Jeroen Pauw maakt deel uit van die geschiedenis. In 1986 presenteerde hij de nieuwsuitzending. waarin langzaam duidelijk werd dat zich in Tsjernobyl een ramp had voorgedaan. De omvang was toen nog niet bekend. Een piepjonge Jeroen Pauw. Het is negen uur. Goedemorgen, dit is Radio Nederland, wereldomroep met de dagelijkse aflevering van Nieuwslijn Europa. Het weer op deze Koninendag. Er hangt een dichte mist, maar er zijn zonnige perioden voorspeld. Tot tien uur het nieuws, het weerbericht, de ochtendkanten, twee oproepen van de ANWB Alarmcentrale... en tegen vijf voor half elf de beurskoersen. Het nieuws op deze woensdag, echte april... Ruim 36 uur na de officiële bekendmaking van een ongeval met een kerncentrale in de Sovjet-Unie is nog steeds volstrekt onduidelijk hoe groot de omvang van de ramp is. Dinsdagavond meldde de Russische televisie dat de ramp aan twee mensen het leven heeft gekost en dat de situatie weer onder controle zou zijn. Wel werd melding gemaakt van de evacuatie van een viertal dorpen in de buurt van de plaats Tsjernobyl waar de centrale staat... Ook in het buitenland hebben vertegenwoordigers van de Sovjet-Unie laten weten dat de ramp meevalt. En dat berichten, als zou het gaan om het ernstigste ongeval uit de geschiedenis met een kerncentrale, schromelijk overdreven zijn. Ja, later bleek dat de kernramp in Tsjernobyl uiteraard wel enorm was. Morgen hebben we een fragment van de beschermheer van de wereldomroep. En dat was niemand minder dan Prins Bernhard. Dit is Radio 1. Lunch. Het geroezemoes al op de achtergrond. Het Mediaforum hebben we vandaag met Jan Kuitenbouwer, columnist bij Altijd Wat en NRC Handelsblad en taalstratege En met van Hintem, journalist bij Vrij Nederland en De Volkskrant. Ja, ik kon me niet <laughs> voorstellen dat dit Jeroen Pauw was. Die we ja, horen. het is heel interessant. Want uh, als je bijvoorbeeld Frits Tors, hè, dat is zo'n legendarische nieuwslezer. nog van voor de oorlog, meen ik, of kort na de oorlog. als je die opname hoort, dan zijn die stemmen verbazingwekkend hoog. Hè? En dat klopt. Uit onderzoek blijkt dat onze stemmen dus in de loop der vorige eeuw naar beneden zijn gegaan, alleen gedaald... Maar door de techniek, of dat zijn ze nee, we nee, zelf... Nee, nee, nee, we praten, we, we praten lager. Um, dat heeft ja, het een bepaald beschavingsideaal... dat je hoog in de keel sprak vroeger, als je, als je keurig was. En dat zijn we meer en meer gaan loslaten. En ik dacht dat dat er wel ergens in de jaren 80, 90 was gestopt. En als je nu Jeroen Pauw hoort, dan hoor je dus dat ook sindsdien... Het kan ook zijn dat, hij is jonger natuurlijk, ja. dus dan is je stem ook iets hoger. Het kan ook zijn dat het, de snelheid niet helemaal klopt, maar ik vond het echt verbluffend. Ja, ja. het is echt, uh, meloe, ja. maar ook de articulatie was heel anders, hè? Ja, heel, heel ja, anders, nee, natuurlijk, anders natuurlijk, maar met name de snelheid natuurlijk. Want ik zei net ook tegen Jan, toen 15 jaar geleden uh, op de radio kwam, zei ze altijd langzaam rustig tegen mij. Nu maakt het helemaal niet meer uit, nu mag je gewoon hartstikke <laughs> snel praten, want sneller dan met Huis van Nieuwkerk kan je, je toch, kan toch niet. Niemand, nee. Nee. Dus dat kan toch niemand? Maar dat zorgt natuurlijk ook voor, gaan. ik denk dat de tempo er, dat, dat heeft natuurlijk consequenties voor de articulatie. Uh, maar uh, ook voor uh, de manier waarop je het geluid ervaart wat je zegt. Of hooglaag. Dat zal ja. ook uitmaken in de snelheid waarmee je ja. het, uh, het ja. totje krijgt. Ja. Vooral vrouwen zijn laag, gaan spreken. Maar mannen ook. Om meer autoriteit te ja, krijgen. Ja, om, om inderdaad, ja. zeker. Ja. Ja. Ja. Even de, Ik las net al voor de, de netneutraliteit. Wet. Dan denk je zo'n wet van, wow, moeten we ermee? Maar op zich wel belangrijk, Miloune? Kijk, dat WhatsApp Skype voor iedereen toegankelijk moet blijven. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik was eigenlijk uh, verbaasd... Uh, dat ze dan in mijn uh, naïviteit en uh, waarschijnlijk niet zo goed op de hoogte zijn... maar dat dat helemaal niet zo, uh, zo is. Dus het lijkt me heel normaal dat het nu wel zo is. Uh, het, je ik, had niet meegekregen dat, dat ze daar kosten weer voor wilden nee, gaan ja, Nee, dat natuurlijk wel, voor die WhatsApp en die Skype. Maar ik keek ook meer zeg maar, naar de, de ideologische kant ervan. Dat ik ook begrijp dat providers op een gegeven moment kunnen zeggen... wat je wel en niet uh, mag zien. Dat er zo'n amendement is geweest van de SGP en nog een aantal andere partijen... die dan toch nog veel op, uh, op wilden... Uh, hebben. En daar was ik eigenlijk heel uh, verbaasd over. Nee, die WhatsApp en die Skype, uh, dat heeft natuurlijk met geld te maken. En ik snap dat je dat uh, moet regelen. Ja. Maar die ideologische kant, uh, nou, ik wist niet dat dat heel wijd uh, verbreid was eigenlijk. Nee. Het, is, het is de vrijheid die gegarandeerd is, Jan. Nou ja, het is een verdedigingsstrategie van die telecomproviders, want die feiten gaan, die, die gaan eraan. Nou, ze voorkomen duidelijk het internet, nee, gaat dat overnemen. En Jesse ja, ze proberen alles wat ze kunnen... Om hun, uh, om hun omzet een beetje op peil te houden. Ja. Maar het is wel geestig, toen vanochtend uh, de redacteur belde over dit onderwerp... begon ik meteen over de televisienetten en de neutraliteit op de televisienet Omdat ik dacht, ja, dat is misschien een issue. Maar deze, uh, dus het begrip netneutraliteit ja. dat is... Uh, ja, je, maar, dacht, maar, oh, je dacht aan de tv-netten. Ja, eigenlijk denk, ja en dat lijkt me een illusie, want neutrale journalistiek bestaat niet enzovoort. Maar het feit dat een, een, een, een provider bepaalt de content van het net kan leren. ja Dat is natuurlijk Dat is niet... eigenaardig. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar goed, dat is dus bij deze ja. is dat uit de wereld. Ja. De omroep kiezer kwam al eventjes ter sprake... waarbij Henk Hagort ook WNL als uitslag had gekregen. Ik zag vanuit mijn ooghoek jullie allebei al lachen. Na half 1 wil ik graag weten wat er bij jullie uit is gekomen... en of het slim is van de KRO... en ook degene die het uitgevoerd heeft, André Krouw, om dat te doen. Maar eerst gaan we luisteren naar het laatste nieuws. Dat krijgt u van Doral Megens. Radio 1 het NOS-journaal. Bij een aanslag op een militair konvooi in Syrië zijn zes militairen gewond geraakt. De Syrische militairen begeleiden acht waarnemers van de VN, onder wie het Noorse hoofd van de waarnemersmissie. De waarnemers bleven bij de explosie ongedeerd. Het is nog onbekend wie er achter de aanslag zit. De politie is vanochtend in Eindhoven en Veldhoven verschillende woningen binnengevallen. Invallen zijn onderdeel van een groot onderzoek naar de handel in harddrugs in de regio Eindhoven. Dertien mensen zijn aangehouden.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 En het nieuwe Nationaal Defensiemuseum in Soesterberg gaat 160 miljoen euro kosten. meldt aannemer Heijmans. Het grootste deel van het geld is voor nieuwbouw van het museum en voor renovatie van een aantal gebouwen. In het museum worden de collecties, collecties samengebracht van het Legermuseum in Delft. en het Militaire Luchtvaartmuseum Soesterberg. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en trekken er buien over het land. Vooral in het zuiden en oosten is daarbij een klap onweer mogelijk.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 De maxima liggen morgen nog iets hoger dan vandaag met 18 graden in het noordwesten tot mogelijk lokaal 25 in Limburg. Vrijdag start de dag bewolkt met een enkele bui. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Met maxima rond 16 graden is het duidelijk koeler dan vandaag en morgen. In het weekend moeten we het doen met een schamele 14 graden. Wel is het overwegend droog met redelijk wat zon. Dit is Radio 1, lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Jan Kuitenbrouwer, columnist bij Altijd Wat, een Handelsblad en eh, taalstrateeg, zoals we dat zo mooi noemen. Ja, taalkenner. Zeker, zeker. En Melou van Hintem, journaliste bij Vrij Nederland en De Volkskrant. Het woorden net al, het omroepkompas van André Kouwel, dat iedereen naar omroep Max of WNL dirigeerde, is dus gemaakt in opdracht van De Karel. Melou, wat kwam er bij jou uit? Als je twintig vragen invult over de publieke omroepen? WNL kwam eruit. Verrassend. Ja, echt. En, op en volgens mij op twee dat uh, de, uh, poont. Ja, ja, nou ja, goed. Dat past dus echt helemaal niet uh, bij mij. Bij en er zijn profiel? natuurlijk altijd mensen die dan, die dan willen zeggen... dat je deep down, dus allerlei aanwijzingen zijn. Maar zo slim is die meneer Krauwel en zijn test natuurlijk helemaal niet... dat hij mij deep down met twintig vragen ineens kan doorgronden... en een totaal ander persoonlijk profiel van mij kan maken. Dus die test, die klopt gewoon niet. Of je wil niet toegeven aan wat je daadwerkelijk, waar je voor staat? Nou, dat wil, ik, dat wil ik best, want ik ben enorm van het voortschrijdende inzicht. Dat vind ik helemaal geen probleem. En misschien zou ik het zelfs nog wel leuk vinden om dit te vertellen... omdat er dan een, sommige mensen wel van de stoeltje zouden vallen. Maar nee, ik ben gewoon een, een elitaire, gematigde, progressieve, feministische vrouw. En dat, dat herken ik niet helemaal in poont. Nee. In misschien, die, misschien heeft deze, deze uh, test ook een soort voorspellende waarde. Want uiteindelijk eindigen we natuurlijk allemaal bij Max... Dus, ja, die, kwam, die is moeilijk ook ja. hoog bij veel. Dat is waar. Maar ik ja. had WNL, inderdaad ook. ook. Vervolgens Max. Vervolgens de EO. Oh. En de omroep waar ik op mikken... Of in ieder geval, laat ik zeggen, simpelweg... de omroep waar ik lid van ben, op de negende plaats. En welke omroep is dat? dat is de VPRO. Ja, de VPRO, ja. Dus, uh, jou. Ja. dat is echt bijzonder vreemd. Wat, waar dit ook op zou kunnen duiden... Kijk, hoe maak je zo'n test? Hè? Dat, uh, um, bij een kieswijze baseer je je op verkiezingsprogramma's. Die worden helemaal geanalyseerd ja. in standpunten, plus, min enzovoort. Bij omroepen lijkt me het lastiger. Want die hebben niet zo'n puntsgewijze standpunt. Maar oh, je hebt wel een, een, een slogan ja, en een boodschap die een je uitdekt. een mission statement hebben ja. ze natuurlijk. En een, en, een, en, een, en een handvest of iets dergelijks. Maar dan is het toch lastiger. Uh, dus dan ga, die, dan ga je die uitkristalliseren, uitsorteren. En ik denk dat de omroepen die de taal van de straat spreken... Uh, gewoon toch iets eerder... Manier, ja. naar voren komen... Uh, die... die, die. Statements worden vertaald in vragen. En, op de, en wij, wij zeggen dus ja op die vragen, blijkbaar. Of nee op de, op de omgekeerde vraag. Dus dat één vraag in, waarvan ik al meteen wist: als ik die ga beantwoorden, dan gaat poont scoren Want dat is de vraag: vindt u dat televisieprogramma's moeten provoceren? Nou ja, dan kom je dus bij BNN, spuiten en slikken, poont. En, en of er wordt... hard gevloekt mag worden, stond er bijvoorbeeld ook nog bij een vraag. Dacht ik Daar nou, al mee tijden. Ik zeg ja, uh, helemaal mee eens dat er wel gevloekt moet uh, kunnen worden op de televisie. Dat vind ik namelijk. En dan ben ik toch optie 3 EO? Dat is gewoon weer wonderlijk. Ja. Ja. Ongelooflijk. Maar ja, maar je zag, je de zag de ook in die, in, die, in die as, ik moet even spieken, ik heb het opgeschreven... dat je, je gemaakt en verbindend zag je tegenover veranderingsgezind en provocerend. Wat natuurlijk best gek is, ja. want <coughs> verbindend en, en veranderingsgezind... zijn voor mij twee dingen die helemaal niet uh, tegenover elkaar hoefen te staan. Het hoeft helemaal nee, niet. En, dat dat over, en provocerend, dat zou je kunnen zeggen, dat moet niet een, een, een doel zijn... maar dat moet een middel zijn om bijvoorbeeld veranderingen tot stand te, te brengen. Ja, het, dus, dus het is ook een beetje... daarom hou ik het toch op wat ik zei. Hij heeft het gewoon niet zo aan in elkaar gezet. Ja, maar de dus Karel heeft natuurlijk de, de optag gegeven hiertoe. En, en André Krouwel de vrije hand gegeven van... nou ja, maak er een leuke test van. Dus het nou, nou is okay, slim om beter... als omroep om dat te doen. Bij echte, bij echte uh, kieswijzers zie je dus ook het probleem. Als ik de kieswijzer doe, rond de verkiezingstijd altijd... dan krijg je... Uh, ik heb dat de afgelopen jaren iedere keer gedaan... Um, systematisch, en dan krijg ik bijvoorbeeld 44% groen links, uh, 43% VVD. Dus ik ben dan groen rechts of zoiets. Um, maar dat is puur gebaseerd op de analyse van de uh, cijfers, van de scores die ik geef. Terwijl als ik naar het in stemhokje sta, dan denk ik aan, ja, ja, ik vind die bos toch wel. Of ik, wil, ja, ja. ik zou graag. Ik meer over de willen... Personen. Ja, en op emotie. En emotie kun je heel moeilijk vangen. In een dergelijke uh, uh, kieswijze, want het is een rationele analyse van plussen en minnen. Uh, dus dus je, je primaire associatie bij een omroep, waar denk je aan bij de KRO? Nou, Dan denk je dus aan Boerzoekvrouw bijvoorbeeld ja. of zo. En waar denk je aan bij de VPRO? Dan denk je aan Cote B. Nou, dat is heel moeilijk uh, te vangen. Maar, dat notabele Henk Haaghoort, Nou, dat is toch ook verbazingwekkend, de voormalig directeur van de EO. Ja, die ook en een komt beleidend WNL. christen, kerre, vre, hoogfrequent kerkbezoeker. Ja, heel, ja. En die komt ook bij um, Nou Sterker nog, ik heb hem twee WNL keer totaal uit. verschillend ingevuld... en dan kwam twee keer bij WNL uit. Ja. Dat vond ik ook heel, heel bijzonder. Ja, ja, dan maar weet je dan door wie André karl echt wordt betaald. waarschijnlijk. Ja, maar dat hij is een gooi van de KRO. Ja, ja, word je heel veel van zwart geld. Ja. Ja. Ja. Maar, maar denk je dat de Cairo er nou blij mee is? Ze hebben wel de aandacht gehad, <tie> alleen... Er staat ook achter die test dat je nou, dit kijk, kan worden van de Maar De je strategie uitkomt. waar je op merkt. in zo'n geval is natuurlijk dat je... als jij denkt, ik ga hoog uit die score komen... dan kun je dus zeggen, ja. heel meer mensen zijn KRO dan het e zich eigenlijk realiseren. Dan heb je goed bezig qua marketing. Ja, maar als iedereen WNL is, dan ja. schiet je er nee, dus echt helemaal uh, niet op. Nee. Nee, het is in ieder geval de hm. aftrap geweest voor een, een, een, een nieuwe campagne... Om, om leden te werven voor de KRO. Ja, maar hm. iedereen in totale verwarring achterlaten. Inclusief te maken, volgens mij. Ja, nou, ik invloedt het jouw kijk, Melou, op, op die stemwijze, op de politieke stemwijzers? Zeg je, ik vind dat Kruwel zich hiermee wel in een kwetsbare of in een een herbezinning op het gezag uh, van, van Kruil, Nou, al, eh, het lijkt me sowieso beter als hij zich bij zijn leesten houdt en, en dit toont dan eigenlijk wel vrij overtuigend zijn onvermogen aan om dat goed te doen. Dus misschien moet hij maar bij die kieswijzer. Want die houden. politieke, dat zeg je, dat zijn wel goede dingen. Nou, ja, weet je, dus je hebt de stemwijzer en de kieswijzer en volgens mij is het best wel aardig om die in te vullen. En je hoort ook altijd wel dat mensen misschien niet zozeer hun stemmen door laten bepalen, maar ze hebben er wel iets aan. Ja, ze weten waar ze staan. In ja, ze weten het meer op dat veld waar je. Ja. Ik doe die kieswijzer uh, ook een aantal keren door de dag rond verkiezingstijd. En dat is heel opvallend. ochtends ben je linkser dan 's, s, s avonds. Nou, dat doe een maandagochtend interessant experiment je, de voor de zomer. en een vrijdagochtend maakt het natuurlijk ook nog uit een zondagochtend. Echt waar, ja, als echt je gesticht uh, Ik de ga herkomst. er zelf ook eens een keer een zicht, dag is proberen. Is <laughs> ik wil het met jullie hebben over de schrijf. Want straks gaat de jury in beraad daarover, over de winnaar van dit jaar. Nou, we weten dus nog helemaal niet uh, wie het is. Maar Melo, voorschotje geven? Ja wil ik wel doen. Ik kijk uh, bijna geen televisie... en wat ik ervan zie, zou ik zeggen... nou, uh, laat maar. Die hoeven de, de, ik, ik, zou, ik zou niet weten. Het is vast wel een heel goed televisieprogramma... documentaire die ik gemist heb... die uh, volledig in aanmerking zou komen. Maar ik ben voor een radioprogramma. Ik wil trouwens twee uitdelen. De Groninkoff schrijf voor de Tros Nieuws Show. Omdat ik dat een ontzettend leuk... informatief uh, uh, programma vind... met intelligente mensen die een gevoel voor humor hebben... die een goede grap kunnen maken... zonder dat ze mensen afzeiken. Die je veel kunnen vertellen, vaak over onverwachte onderwerpen. Hoge kwaliteit. Heel lang al... elke. Ik vind echt dat die je moet krijgen. Heb nog nooit een prijs gewonnen? Hè? Niet een echt waar? De reismicrofoon. Ze ja, verdienen het gewoon echt. Dan en dan, me dan... dan sluit ik me daarbij aan. En wil jij? Ja. Oh, dan ja dan mag nee, ik dan door met mijn ook... Errenipkoffschrijven? Ja, Daar ga ben je dan, dan, dan hopelijk dan helemaal niet mee eens, want de ere schrijft die moet naar Mart meets. Nou, Jan. Oh, oh ja, nee, de, ja, sorry. Oké. Okay. Mag uh, ik dan maar, eerst nog? Misschien als transactie. Als transactie. Als transactie. Dat hij verdwijnt, dat je? Nee, hij moet dan ook blijven. Nee. Dan hij hem... We kopen hem af met de nipkofschijf. Met de zilveren nipkofschijf. Met de gouden nipkofschijf. We maken hem extra zwaar. Je wilde er echt van af. Je forse, wilt hem gewoon metaal, zo zwaar maken dat hij eraan zinkt. En Een forse omsmeltwaarde. Waarom? Dat kan waarom? Me niet schelen. Wat dan, is er aan de hand, Jan? Ja, ik ben allergisch voor die man. Sorry. Wat is dat okay, dan? dan ik heb het, I said it. Ja, ja, Oké, okay, dan mag die man, ik vertellen waarom hij hem wel zou moeten krijgen. Die, man, die is zo... Pomp die vindt zichzelf zo'n. Ik vind mensen die zichzelf een monument vinden. Die zijn het Hij is... ergste. Hij is een monument, hij is ongelooflijk gedreven, hij maakt iedere keer met louie veel enthousiasme zijn sportprogramma's als het weer Tour de France is. Ik ga gewoon echt, ik kijk echt alles op de her, bijna alles op de herhaling en uitzending gemist. Maar als het Tour de France is, dan zit ik echt s'avonds laat voor mijn teweetje om hem weer bij een of ander kasteeltje te Ja, En vooral als er iets, bijvoorbeeld afgelopen jaar, als er iets misgaat, weet je, en het gaat gieten en hoe hij dat allemaal oplost met zijn paraplu en zijn verhuizingen en hoe hij maar toch iedere Lou, keer geïnteresseerd dat blijft. Dat dat is toch niet te doen? Waarom niet? Oh. Oh, je hebt daar, bent daar natuurlijk speciaal gevolgd oh. voor. Mag nou, ik dat doe... zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Ja hoor, doe maar een heel goed voorbeeld. Waar word je zo allergisch voor? Een heel goed voorbeeld. van een mars <laughs> Dat zei ik van net, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Dat is een smiet. Oh ja, dat is ook Dat is oh, een, een van de talrijke. Ach man, dan moet jij dan een zwaar leven hebben als je daar <laughs> al overvalt. Nou, nee, ik heb best nee, te ik doen. Kijk ik kijk niet naar hem. Nee, maar ik bedoel, als je oh, daar dus, al overvalt, uh, dan moet je snel. naar ik de andere Ik ben andere gelukkig kijken. ook niet Het lijkt mij heel erg om een wielerliefhebber te zijn. En ook, en ook taalgevoel te hebben. Want dan ben je veroordeeld. Je, maar ik hou helemaal niet van wielrennen. Oh, genoeg dus Martsmeets dan. Okay. Voorstel voor de... Maar niet. zeg dan maar waarom je Nou niet jouw als van de Nieu een show, show is, is spot on. Die onderschrijf ik 100%. En het is verbazingwekkend dat ze nog nooit een prijs hebben gehad. Dus, ja, is, ja. Onmiddellijk. En, en, en wat, wat tv-programma? Ja, ik, ik zat te denken, ik kijk ook niet zo heel veel. Um, dat komt door Mart Smeets ook, geloof ik, vooral. Um, Bla Maar blah, blah. Um, <laughs> ik heb vorig jaar echt met zeer veel plezier gekeken... naar een dameserie bij de Vara. Die heet uh, Overspel. Dat vond ik echt ik zou bijna zeggen, maar als het, als het o, ja, geen Marsmeetsisme was, over. zou ik bijna zeggen dat was onhollands goed. Uh, nee, dat is echt. ik vond dat topnotch. ik vond dat uh, en ik, ik was echt ook dat Heb ik niet gehouden, dat ik denk, oh die volgende aflevering, hoe zou het, hoe zou het verder ja. gaan? Weet je, nee, ja, vond ik echt. Uh, ja, er zijn werk. wel eerder series, natuurlijk, Oud Geld, Pleidooi, die hebben eerder ook uh, een prijs. En ik gekregen. vind dat ook, uh, uh, als we het even over journalistiek hebben, vind ik dat zowel Zembla als Nieuwslicht, dus zeg maar de twee Investigators. tegenlicht of uh, sorry, pardon, tegenlicht en en Zembla, dat die de afgelopen seizoen ook heel goed bezig waren. Ja. Dus maar ik vind... Van de gevestigde dat, uh, orde, maar bijna altijd ja. publieke omroepprogramma's, hè, Milo. Ja. Ja, nou ik let er allemaal eigenlijk niet zo uh, op. Ja, kennelijk dan. Ja. Ja. Nou, dan vind ik dat het RTL Nieuws hem misschien wel eens een keer zou mogen krijgen. Want die hebben toch in, uh, wat is het inmiddels, 20 jaar... toch een fenomenale uh, nieuwsrubriek opgebouwd ja. uit het niets. Die... Uh, uitstekend kan concurreren met het NOS Journaal... en op sommige punten zelfs beter is. Ja. Dus ik vind weet. ik ook niet verkeerd. Tegenlicht heeft overigens wel zorgvonden. Ja. Dus die, uh, die ja, hebben ons ja. de prijsgevonden. Uh -huh. Even nog, hebben jullie uh, toevallig de voorpagina's... van de Telegraaf en de Spits gezien? De dames. Misschien de blote dames is. Het is jammer dat vrouwen vooral grote... op de voorpagina van de krant komen als ze weinig aan hebben. Dan gebeurt het zo vaak dan? Nee, dat gebeurt niet zo vaak. Nee. Maar ja, het, zolang dat het allemaal niet een beetje in evenwicht is... zou ik zeggen, zet die, zet die dames op pagina drie. Kijk, ik vind het niet heel erg. De spits is geen krant. En bij, tele, bij het profiel van de Telegraaf vind ik het wel passen. Als de Volkskranten zou doen, zou ik het echt heel erg vinden. Al zou het wel een beetje passen binnen het beleid... dat ik een, een klein beetje meen te zien bij de Volkskrant... dat ze alleen nog maar jonge jongens uh, aannemen. Mm -hmm. of, of dertigers dan. En uh, dat uh, de meiden ervoor zijn voor de lollige en uh, niet-serieuze dingen in het leven. Dus als ze op den duur een vrouw in bikini op de voorpagina staat... is het misschien ja, ook ja. nog uh, aan Philippe la uh, maar goed, voorlopig uh, voordeel van de twijfel. Maar het is gewoon jammer dat je als vrouw... Uh, eigenlijk bijna alleen maar de voorpagina kunt halen op, uh, op die manier. Ja, maar is, is het zo erg? Jan, uh, kijk, ik heb dat het dat, dat, uh, idee. Wij, wij hebben nooit een page 3, een, een, pa een pagina 3 traditie mm -hmm. gehad. Zoals in Engeland, dat uh, de, alle tabloids hebben gewoon een pin-up op de 3. Uh, We hebben geen echte tabloids. De dichtstbij komt de telegraaf. En dat de telegraaf elk denkbaar excuus aangrijpt... om een lekker ding te op de voorpagina af te drukken. Ja, dat hoort erbij, dat begrijp ik. Maar, en dat is want grote... ik was ook niet verbaasd erover... maar het schijnt wel echt heel weinig... Te... mijn gevoel is ook in eerste instantie... ja, God, telegraafspits, verbaas me niet. Maar het schijnt wel heel weinig te gebeuren dat... Nou, dat is echt heel goed. De nou, traditie. moeten ze dan zo houden. Nou ja, de vraag maar is, maar daarom, gaan wij richting, richting page is, 3 kijk, dat is, dat is. Nee, maar kijk, bij page 3 zeggen ze dus niet... Uh, deze uh, pin-up uh, heeft vorige week... Uh, dat en dat tafeltenniskampioenschap gewonnen. Dus hier is het quasi nieuwsfeit als excuus... om deze vrouw zo groot ja, af te beelden. En dat is natuurlijk wat up is... hè? Het is een vrouw die in de Victoria's Secret... Ja, het is wel uh, heeft uh, gelopen. Uh, okay, nou ja, nee. okay, en wat ik dan nog wel aardig aan vond... aanvond, nog fijner aan als er dan toch zo'n vrouw op de voorpagina zet... dat dit een vrouw is die volgens mij een tamelijk normale confectiematen heeft. Dus in die zin, als ze we andere vrouwen en meisjes zien... kunnen ze denken van... oké, ik hoef geen 52,5 kilo te wegen met een BMI van 7. 1,5, zo mag het ook. Maar waar ik niet, waar ik, waar ik, waar, dat is de prijzen in de, in de pagina 3-traditie, de Britse paar, die is namelijk totaal niet schijnheilig. Gewoon pagina drie Maakt lekker het niet mooier. Ja. Uh, maar niet, uh, niet uh, uh, Duitse Kroes. We hebben een nieuwtje over Duitse Kroes. Wat eigenlijk maar anderhalve regel op de 17 waard is. Maar dat gebruiken we nu als journalistiek alibi... om haar zo groot op de voorpagina af te drukken. Dat vind ik heel... Uh, dat is, dat dat is maar heel ik zeg wat ik wel heel fijn vond mm. qua vrouw op de voorpagina. Dat was de cover van opzij. Die gaat over 50, is het nieuwe 40. Dat vind <laughs> ik ja. heel geweldig. Stond stonden en er ik niet in bikini iedereen. afgebeeld, denk ik. Wat zeg je? Stond stonden niet in bikini stonden afgebeeld. Er stond niet in bikini nee. afgebeeld. Maar als je, er, als je het blad openslaat... Dan zie je ontzettend veel hele leuke, mooie, inspirerende uh, vrouwen. En uh, het zou fijn zijn als mannen daar ook eens een keer naar zouden kijken. Jan, je hebt de boodschap begrepen. Dat dus yes, wordt okay. de nieuwe opdracht. Ja, goed, Jan Ik ga je weer opzij lezen. En Milou van Intum. Je krijgt een cadeau Dank jullie wel in het mediaforum van vandaag. Dit is Radio 1. Lunch. En onze quizkandidaat voor vandaag is al stilletjes uh, binnengekomen om hier te zitten. Hans Veldsema, 20 jaar, uit Leeuwarden gekomen. Welkom. Dank u wel. Jij studeert nog? Ja, ik studeer bestuurskunde. Okay, hoeveel jaar ben je? Derde jaar, zo weer. En is dat uh, heel hard werken? Of zeg je, nou, naast die paar colleges heb ik ook wel tijd genoeg voor ja, heel veel andere leuke dingen? Ik heb tijd genoeg om uh, dit soort leuke dingen te doen. Maar uh, daarnaast moet ik ook wel hard werken. Ja, en uh, een beetje geld verdienen, 300 euro. Dat is natuurlijk voor een student altijd uh, welkom, neem ik aan. Nee, precies. De hoogste score tot nu toe is 64 punten. Die is afgelopen maandag neergezet. Nou, je ziet erbij te kijken van, nou, ja, perspectief? biedperspectief. perspectief inderdaad. Goed voorbereid? Ja, zeker. Zul dan maar gewoon gaan beginnen. Graag. Succes. Dank u. De terrorist die met een onderbroekbom een Amerikaans vliegtuig op wilde blazen, blijkt een spion te zijn. De nationale nieuwsquiz. De spion moest proberen om een nieuw type onderbroekbom mee te nemen. Door de bom in zijn original state, voordat het off, US-experten nu kunnen uitleggen hoe de bom werkt. In plaats van het explosief aan boord van een vliegtuig te smokkelen, vluchtte hij en gaf hij de bom aan de CIA. Een aanslag met een onderbroekbom, dat wordt waarschijnlijk het woord van 2012, zit ik nu te denken. Is eerder deze maand voorkomen dankzij een spion dus van de CIA. Die spion heeft de bom kunnen onderscheppen. De man was geïnfiltreerd in Al-Qaeda in welk land? Jemen. In Jemen is inderdaad goed geantwoord. De man werkte voor de CIA en de Saoedische geheime dienst. De veiligheidsdiensten maakten het nieuws gisteren ook pas bekend. Omdat ze bang waren dat Al-Qaeda wraak zou nemen op de infiltrant en op zijn gezin. Waar die dus nu zijn, dat wordt uiteraard geheim gehouden. De spion moest informatie verzamelen over een nieuw type onderbroekbom. dat de terreurorganisatie had ontworpen. Wat bevat de bom niet waardoor die gemakkelijk door de beveiliging van een vliegveld kan glippen? Metaal. Inderdaad, metalen onderdelen zitten er dus niet aan. Dus dan gaan die sensoren en de scanners gaan natuurlijk allemaal niet af. Beide vragen goed beantwoord. We gaan naar vraag drie. Ik lees een kop voor uit de krant. En de vraag is waar die over gaat, met drie mogelijke antwoorden. Het citaat is, er valt best nog wat te vieren. Gaat dat één over? De Spaanse koning Juan Carlos en zijn echtgenote koningin Sofia... passen hun 50-jarige huwelijksjubileum aan. Twee, New York viert de komende maanden... het eenjarig bestaan van het homohuwelijk. Of drie, het is vandaag de dag van Europa. Maar is er wel reden voor een feestje? Ik denk dat het 3 uh, is. Antwoord 3. Veldsma is inderdaad het goede antwoord. Stond in de spits naast de vrouw in bikini op de voorpagina. Stond ja, ook in de heb spits vandaag. Gezien, ja, dat had ik al. Was tot dus ook, er valt best wat te vieren. 60 jaar vrede en welvaart in Europa. En ondanks dat het crisis is was een beetje de strekking van het verhaal, is er geen reden tot paniek. Tot toch maken sommige mensen zich wel degelijk zorgen... over de ontwikkelingen in Europa. Welke EU-functionaris sprak tijdens een bezoek aan Breda... zijn ernstige zorgen uit over de situatie in Griekenland? De, we moeten Dat moet passen, niet. Van Rompuy, Herman Van Rompuy was dat. Ja. Het ziet er niet goed uit, zei hij over de kabinetsformatie die meteen mislukte... en dus over de vijandige houding van de anticapitalistische partij Syriza die nu aan zet is in Griekenland. Goed, drie punten heb je tot nu toe verzameld. Wij gaan verder met vraag 5, waarin we een fragment laten horen. En de vraag aan jou is wie er aan het woord is.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 Onno Hoes, inderdaad de burgemeester van Maastricht... over de invoering van de Wietpas, zegt dat het een succes is. Er zijn wel meer meldingen van overlast binnengekomen. Er zijn twintig straatdealers opgebakt in Maastricht. Maar nog uh, zegt de burgemeester, is het een succes. Niet alleen in Maastricht zijn er meer meldingen van overlast. Ook in een andere stad hebben ze er last van. De PvdA begint daarom in die stad een meldpunt. De vraag is natuurlijk, over welke stad gaat het dan? Nijmegen. Uh, nee, dat is Venlo. Oh. In Nijmegen hebben ze inderdaad ook sinds de invoering van die wietpas... een enorme toeloop gekregen. Dat hadden we gisteren ook in de, de Nielsbris. Maar in Venlo heeft de PvdA echt een speciaal meldpunt nu gestart... om te kijken of er extra uh, meldingen binnen gaan komen. Laatste vraag voor de niels -factor. En daarin gaan we op zoek naar een persoon uit het Niels. De vraag aan jou is natuurlijk wie is dit? Je krijgt vier aanwijzingen. Hoe minder je er nodig hebt... hoe meer punten het oplevert. Dus zodra je denkt te weten, zeg je stop. En dan uh, kun je eenmalig het goede antwoord geven. Klaar voor? Ja. Komt-ie. 4. Mijn bijnaam betekent ook wel bruto binnenlands product. 3. Kwam de traan na mijn uitverkiezing nou door de wind of door mijn emoties? 2. Mijn goede vriend Wells Cody moedigde mij aan tijdens een ijshockeywedstrijd. Stop. De dus Poetin. Ja. Inderdaad, goed geantwoord. Vladimir Poetin was het uh, goede antwoord. Ja, de eerste was even lastig, hè, maar de afkorting van zijn naam, VVP, wordt ook wel gebruikt als een bijnaam en komt overeen met de Russische afkorting, dus voor uh, bruto binnenlands product. De rest spraken wel voor zich hè, op het moment dat je de actualiteit erbij uh, kunt plaatsen. Na twee termijnen achter elkaar als president is Poetin dus 8 mei premier van Rusland geworden onder president Medvedev. Je hebt in totaal zes punten gehad in de nieuwsfactor.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 Een nieuwe CDA-leider die samenwerking met de PVV steunde is ongeloofwaardig. Het is geen goed idee als Siebrand van Haarsma-Buma CDA-lijsttrekker wordt. Dat vindt tenminste oud-minister Ab Klink. Vanwege zijn eerdere steun voor samenwerking met de PVV in het vorige kabinet. Ook kandidaten als Henk Bleker en Lisbeth Spies hebben dat probleem, zegt Klink in NRC Handelsblad. Maar ja, is het wel zo belangrijk dat de CDA-lijsttrekker nooit heeft gefleurd met de PVV of juist wel? Of kan een kandidaat die het gedoogkabinet met de PVV steunde het CDA prima gaan leiden en heeft er helemaal geen geloofwaardigheidsprobleem of maakt het, het CDA ook niet zwakker? De stelling waar u op kunt reageren is een nieuwe CDA-leider die samenwerking met de PVV steunde is ongeloofwaardig. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost u 50 cent. Bellen is gratis en kan op het nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. En stemmen kan natuurlijk via de website www.stand.nl. Als u wilt twitteren, gebruikt dan hashtag standpunt. En de gast met wie we praten na half twee... is een van de kandidaat-lijsttrekkers Madeleine van Torenburg. En die is op dit moment alleen nog Kamerlid voor het CDA. Hans Veldsema, 20 jaar uit Leeuwarden met een nieuwsfactor van 6. Die nu gaat proberen in het nieuwskanon de hoogste score neer te zetten. Je hebt even een adem kunnen pakken. Je zit er zeer geconcentreerd bij. 90 seconden lang ga ik heb zoveel mogelijk vragen stellen en zo snel mogelijk. Als je ze goed beantwoordt, dan kunnen we gelijk door. Als je het niet weet, zeg pas, dan geef ik het goede antwoord. En gaan we ook door naar de volgende vraag. Komt goed. Succes. Dank u. De nationale nieuwspist. In welke plaats is dit jaar de landelijke intocht van Sinterklaas? Doormond. Is goed. Hoe heet de Nederlandse gevangene die zijn uitlevering aan de Verenigde Staten aan gaat vechten? Jorgen van de Sloot. Is goed. Welke Amerikaanse zwemmer wil na de Olympische Spelen in Londen zijn carrière beëindigen? Torp. Michael Phelps. Hoe heet de rijkste man ter wereld die KPN wil kopen? Slim. Is goed. Carlos Slim. Het Nederlands elftal staat op de nieuwste wereldranglijst van de FIFA. Op welke plek? Derde. Vierde. Welke prinses lanceert vandaag in Brazilië een nationaal actieplan over financiën? Pas. Prinses Maxima is dat. Welke acteur wordt het nieuwe gezicht van Chanel nummer 5? Pas. Brett Pitt. De opening van een nieuwe luchthaven in welke Europese stad is opnieuw uitgesteld? Berlijn. Is goed. Wat voor kaart voor middelbare scholieren is voorlopig gered? Cultuurpas. Cultuurkaart. In welke stad zijn bij werkzaamheden aan het riool menselijke botten gevonden? Maastricht. Is goed met wat voor kunstwerk van 400 kilo aan de A28 is gestolen? Een herenfiets. Is goed de eigenaar van de Costa Concordia heeft ruim 2 miljoen euro schadevergoeding betaald aan de passagiers uit welk land? Frankrijk. Is goed de politie heeft een vrouw uit welke plaats aangehouden in het onderzoek naar de boerderijbranden? Amsterdam. Emmen, de organisatie van welk evenement doet vrijdag 900.000 extra kaarten in de verkoop? Lowlands. Olympische Spelen is dat. Het is niet gelukt om tot een akkoord te komen over de overgang van welk Ajaxiet naar tot een Hotspur? Jan Vertongen. Is goed, Philips gaat de nieuwe lampjes leveren van welk wereldberoemd gebouw? Een State State Is goed, een groep van zo'n 150 mensen heeft voor onrust gezorgd bij het asielzoekerscentrum in welke plaats? Den Apel. Oude Pekela. Tijdens de opnames van welk tv-programma is een Afrikaans beeld ontdekt met een geschatte waarde van 150.000 euro? Die mag Pas. je nog beantwoorden. Jammer. Geen gokje doen? Uh, Flikker Maastricht. Tussen kunst en kitsch oh, okay. was het. Ja, ja. Nee, dat, uh, dat leek er niet eens op. Nee, nee. Ik moet je zeggen dat je helaas net één vraag tekort komt. Tien vragen heb je goed beantwoord. Dat vermenigvuldigen wij met jouw Niels-factor van zes. En daarmee kom je op 60 punten. Terwijl de hoogste score natuurlijk stond op 64. Het ja. ja, is dus niet genoeg om weekwinnaar te worden. Maar je krijgt wel twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience. En zo'n prachtige lunchmok en een lunchbox. En, uh, je zal altijd de rest van je leven aan lunch blijven denken, ja, waarschijnlijk. Hans maar succes met de studie. Dank u wel. En bedankt uh, voor het meedoen. Graag gedaan. Zometeen het vervolg van lunch. En nu natuurlijk eerst de NOS met het laatste nieuws. Tot zo. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.